De René van Brakel met het NOS-journaal. Zeker 240 acht zijn van hen is overleden aan ebola. Dat is een ongekend hoog aantal, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat zoveel medisch personeel besmet is geraakt, komt volgens de WHO door een gebrek aan beschermende kleding en andere beschermingsmiddelen. Zelfs op speciaal ingerichte ebola-afdelingen is daaraan een tekort. Ook worden die middelen verkeerd gebruikt.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 Veel buitenlandse toeristen mijden Israël door de opgeraarde strijd tussen de Palestijnen en Israël. Het aantal buitenlanders dat een hotelovernachting boekte in Israël is vorige maand met een kwart gedaald. Dat zijn zo'n 600.000 toeristen minder. De hotelbranche spreekt in de Israëlische media van de zwaarste crisis in tien jaar tijd. Ook Israëliërs zelf boekten vorige maand minder hotelovernachtingen, bijna 10% minder. Bij de IJslandse vulkaan Baudabunga zijn afgelopen nacht flinke aardschokken gemeten. De sterkste had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het zijn de zwaarste aardbevingen sinds 16 augustus toen de Baudabunga onrustig werd. Ondanks de schokken zijn er volgens deskundigen op IJsland op dit moment geen signalen die duiden op een uitbarsting. Het dreigingsniveau is verlaagd van code rood naar code oranje. In het bosgebied in Reuver heeft de Limburgse politie 18.000 hennepplanten ontdekt. De politie kwam de plantage op het spoor na een tip. De straatwaarde van de hennep is nog niet bekend. Het weer, de regen trekt langzaam naar het zuidoosten. In het noorden is het droog, er zijn zonnige perioden. Morgen overal droog en flink wat zon, graad of 20. Dit was het NOS journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Met nu ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, en dat op dinsdag... Goedemiddag, dat voelt wel een beetje vreemd hier. Ja. Eh. Nou, ik zou zo zeggen, welkom Ruud. Ik vind het fijn dat je er vandaag ook bij bent. Ja, leuk hè? Ja. ja die duif die zit er een beetje de miljonair aan te hangen op uh, Krankenaria. <lacht> Had die foto's zien. En, uh, die zit er een beetje gewoon de Bill Gates uit te hangen of zo. <lacht> Weet je dat hij luistert op zijn telefoontje? veel plezier hoor, daarop. Ja, oei, Charol. Hakken wat een leuke tijd van de jongen. Pas op voor die kanaries daar, hè. je geen geelzucht oploopt, hè. Ja, precies. Of ineens spontaan gaat fluiten. Ja, dat kan. Als je door een kanarie gestoken wordt, begin je spontaan te fluiten. Goedemiddag, uh, we zijn er weer. Dolly is er en ik ben er. En Charlotte is op vakantie, dus zit ik hier vandaag. Gezellig hè? En, ja, gevalig hè. Ja. En uh, nou, we gaan gewoon weer proberen een uh, gezellig uh, programma uh, ervan te maken. Ah, jij kan het. Kan je wel. Ja toch? Ja joh, dat Kunnen we aan jou wel overlaten. Toch? Komt helemaal goed. Ik vond het, nou, het vorige radioprogramma wel leuk hoor. Met die uh, oude ja, Nederlandse mond. Het, het, het was net of ik mijn oma weer zag zitten. Ja, <laughs> ja, je roker zelfs. Ja, ja. Ja, ja die, die, die, uh, zie de radio, en laat hoor ik altijd dit soort liedjes. Ja, en nee, hebben echt, echt een heel <laughs> leuk programma. Ja, hartstikke leuk. Ja. Hoe ging het ook met weer, door? We hebben nog meegezongen. Tonia, Tonia. Ja, in de rol de dat, Ja, dat oh. was uit de jaren 50. Die heb Oh, no, wat gemaakt. leuk man. Ja? Oh, hij stond hier te dansen, mensen. Het is zonder dat jullie zo laat ingeschakeld zijn. <lacht> zijn ik stond helemaal niet te dansen. Jawel, je stond stiekem de klompen dansen. doen. ik nee. het... jawel. Je was helemaal vrolijk, nee. de, de Dijk heeft ooit eens een fantastisch nummer gemaakt. Dat heet Muzikanten Dansen Niet. Dat is op mijn lijf gezweven. Ja, maar je bent nu disjockey. Uh, oh ja. Ja. En die dans ook niet. <laughs> ik moet er helemaal van hoesten. Oh. Ja, en verder uh, gaan we even een beetje uh, stelling nemen... tegen die uh, belachelijke Ice Bucket-hype uh, op dit moment. Want een, uh, een hele mooie uh, verklaring van Nick Schilder... van Nick en Simon op uh, Facebook... die ga ik u zo ook laten horen... Nou, ben benieuwd. Uh, ja, dat was echt zeer de moeite waard. Daar moet je zeer goed naar luisteren. Dan, uh, wat, nou, uh, ik, was zijn... zelf, ik was zelf ook genomineerd uh, en, uh, om dat te gaan doen. En ik heb het gewoon geweigerd. Als ik er geld aan wil geven, doe ik dat zo wel. Dan heb ik die onzin ja. en die uh, popiopie hype uh, niet voor nodig. Dus ik neem daar uh, met uh, kracht stelling tegen. En trouwens, uh, er zijn nog meer mensen die dat doen... Uh, Julian Lennon, onder andere de zoon van... Van John. Ja, die heb ik toevallig op Facebook. en um... Ja, die neemt er ook heel scherp stelling tegen. Onder het motto, wij lopen nu met emmertjes water te gooien... en, en, en water te verspillen, niet meer dan dat. Terwijl andere delen van de wereld, zoals in Afrika... men om zo'n emmer water zou zitten te springen. En dat is waar... Ja, natuurlijk is dat wel waar. Anderzijds is het zo dat het zonder die ijsbucket Challenge... Uh, het, de mensen zijn al jaren bezig voor, uh, om, om, om geld in te zamelen voor het ALS-onderzoek. En ja. uh, het, het, het, is nog nooit, het heeft nog nooit zo in de belangstelling gestaan als dit jaar. Nee. En ik weet ook zeker dat er nooit zoveel gedoneerd is als dit jaar. Nee, maar het gaat... Het, dat is nee, je wel, hoeft het er niet mee eens te zijn. Het schiet zijn doel voorbij. Het gaat inderdaad iets wat rare vormen aan Het schiet gewoon zijn doel voorbij en laat ja. ze straks maar eens... Naar die verklaring van niks schuld. Ik, ik ben een en al oor, het is geen gezicht. Nee. Het ja. komt er zo aan. Goed. Maar uh, we gaan eerst even een muziekje draaien. Gezellig. Dan uh, laten we dat benutten. Freddy en de dringers. You were made for me. You were made for me. Everybody tells me so. You were made for me. Don't pretend that you down now. All the trees were made for me. burn Thin Lizzy natuurlijk, waar hij ook deel van uitmaakte als gitarist. And uh, still got the blues. still got the blues lange versie. En het blijft lekker, hè? Ja, hoe lang je het ook blijft spelen, blijft van heerlijk om naar luisteren. dat wilde, uh, doel. Ja, Tjoen. ik ik, ik gooi hem er heel zwoel ja, uit. Gooi, ja, gooi hem <laughs> er uh, heel zwoel Gooi hem er even uit. Ja, ja, ja. ja dat gaat natuurlijk. Ja. Um, we hadden het straks... Uh, ja, we zijn er even over aan het discussiëren. Over de, de hype van uh, de, de Ice Bucket Challenge. En uh, langzamerhand er toch steeds meer mensen daar stelling beginnen, tegen beginnen te nemen, omdat de hype uh, het, het werkelijke doel eigenlijk voorbij aan het streven is. Ehm... Um, gewoon vanwege het feit dat het alleen nu een beetje popiopie gedoe aan het worden is. Eh, of al, al lang is. En dat heeft. Uh, ja, het schiet zijn doel gewoon voorbij. En uh, Nick Schilder van uh, Nick en Simon. die zegt daar het volgende over. Ook ik ben uitgenodigd door Marco Besato. om mee te doen aan de Ice Bucket Challenge. Maar ik heb besloten om dit niet te doen. Waarom? Ik vind dat. Uh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 Het geld. Het gaat om dat die mensen die dan die ontzettende ziekte lijden. hebben. Want het is heel vreselijk hoor, geloof mij. En ik weet het uit ervaring, want ik heb mensen gekend die, die dit hebben. Dus het is echt ernstig. En vandaar, doneer gewoon. En laat die troep gewoon dat gedoe met die bukketjes, die emmertjes en zo. Laat lekker zitten joh. Ja, dat nee? vond ik wel... Wat zei jij? <laughs> ik zeg, dat vond ik wel van Charlie Sheen heel goed. Hè? Want die keerde die emmer om, omdat hij genomineerd was. Ja. En daar kwam 10.000 dollar uitrollen in plaats van ijsklontjes. En toen ja. zei, die kijkt, zo hoort het. Ja. Weg met die ijsklontjes. Die 10.000 euro gaat, of die 10.000 dollar gaat daar naartoe. Precies. En dat is goed. Ja. En, en er zijn meer uh, celebrities, om het zo maar eens te zeggen. Die dus langzamerhand aardige stelling aan het, uh, aan het nemen zijn. Dat ja. kun je op Facebook goed zien. Ja. Onder andere. Onder de Julian Lennon is er ook heel erg mee bezig op dit moment. En uh, die uh, neemt ook zeer scherp stelling. Hij zegt: het is waterverkwisting. En er zijn in delen van deze wereld. Uh, genoeg plekken waar men behoefte heeft aan schoon water. Ja. En wij lopen het hier over iemands kop te gooien. Dus vandaar. En dit is de nieuwe single van Nikkelsing: Over de die waker worden.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 We draaien er nog één dol. En dan gaan we even kijken of er nog nieuws is. Oh, ik zat er op klaar voor. Ja, nee, ik was vergeten de jingles klaar te zetten. Dat oh. ging al, ja, dat, uh, ik dus, ben de uh, show hoor, mensen, met uh, het nieuws. Ja. Even wachten nog, hoor. Ik zie ja. jou op de dansvloer staan. Ik jou ook. Je hangt wat rond, <laughs> bekijkt je telen. Jan Smit. Lijkt alsof je lang wilt gaan. Ik doe wat stappen vooruit en heel.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 Ook kruispunten met verkeerslichten registreren de palen ook automobilisten die door rood rijden. Wie te hard doorrijdt, ziet binnen, dus binnen afzienbare tijd twee boetes op de deurmat vallen. Ik ga er helemaal van stotteren. De gemeente krijgt in 2015 veel nieuwe taken erbij op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Om u hierover te informeren organiseert de gemeente informatiemarkten op 27 augustus en 8 oktober. Op 4 september 2014 verschijnt er een speciale bijlage in de Zandvoortse Courant. U kunt dus aankomende woensdag 27 augustus van 10 uur tot 2 uur op de weekmarkt terecht. U wordt te woord gestaan door medewerkers en wethouders van de gemeente...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 Hier zijn medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders aanwezig... om uw uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. U bent dan van harte welkom tussen drie uur en half acht. In de Zandvoortse Courant van 4 september komt een speciale bijlage die moet verduidelijken wat er nu eigenlijk in 2015 voor u verandert in de gemeentelijke voorzieningen... op het gebied van werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Want krijgt u straks nog wel de zorg die u nu heeft... en bij wie kunt u terecht met uw vragen daarover? Hebben veranderingen in de jeugdzorg ook gevolgen voor uw kind...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 Het ongeluk gebeurde op de Spanen-Wouderstraat, nabij de Amsterdamse poort. Kort na één uur vannacht ging het mis. De jongen raakte van de weg en botste frontaal op het muurtje. Behalve ambulances werd ook het traumateam uit Amsterdam opgeroepen. De jongen... Wat zie je De jongen werd na eerste medische zorg ter plekke naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij behandeld aan zijn hoofdwond. Dan even een berichtje voor uh, onze hoteliers hier. En de toeristen eventueel die, uh, en mensen die in het weekend van 6 en 7 op september naar Schiphol willen gaan. Uh, Dan rijden er geen treinen in dat weekend tussen Schiphol en Amsterdam vanwege geplande werkzaamheden. Ook de nachttreinen tussen Schiphol en Amsterdam en Leiden Centraal rijden niet. Dat, uh, dat meldt de NS vandaag.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 Godmate uit het oosten. Tot zover het weerbericht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 Nous van Georges Moustaki GFM. en de nummer dat heette Le Métek.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 Dat is de zondag, dat ga ik toch nog wel even vertellen. Ik ben bezig met een promo ervoor, dat gaan we morgen doen. Maar uh, aanstaande zondag, u weet het, is het, uh, is het uh, 40 jaar geleden dat Radio Veronica verdween uit de eten. En uh, daar gaan we dus uh, bij CFM uh, aandacht aan besteden. Hè? Dan gaan we dus de hele middag uh, gaat het programma uh, in de teken staan van Veronica. Dat betekent dat we de eerste twee uur gaan we echt terug terugblikken. Uh, met oude jingles, oude programmafragmenten, uh, een top 40 gaan we uitzenden. En um, zoiets, dat ga ik allemaal samen doen met Bart van der Meer. En nog een aantal mensen. Iedereen die er iets over weet uh, en die er iets mee heeft, die is, wordt gewoon uitgenodigd om naar de studio te komen aanstaande zondag en mee te werken aan dit programma. Het programma Zond Zand wordt op Zondag, wat normaal door Rob Harms en Albert Jan Vos eh, gepresenteerd wordt, zal ook door mij eh, en door ons gepresenteerd gaan worden eh, in de stijl van het oude zondagmiddagprogramma Sangria, wat Veronica vroeger had. Dus dat wordt, eh, dat wordt gewoon live en eh, met alle nieuwsfeiten van dit moment natuurlijk, maar wel met de muziek uit die tijd. En eh, nou we hebben al een heleboel opgespoord, ik heb al een heleboel jingles van Van ik vond een paar oude LP's waar er honderd op stonden. Joop van Ness heeft me er nog een aantal toegestuurd... Uh, aanstaande zondag dus. En het programma gaat lopen tussen 12 en 5. Dus als je erbij wil wezen en je wilt meehelpen... je wilt ook meepresenteren... of dingen vertellen over wat je nog weet van de oude zeezenders... Veronica Noordzee met name. Dan uh, ben je dus van harte uitgenodigd hier in de studio tussen 12 en 5. Uh, van uh, 2 tot 5 gaan we dan gewoon het reguliere Zandvoort op zondag doen. Maar dan wel in de stijl van Veronica. Dus met Veronica jingles en al dat soort dingen meer. Uh, dus een heleboel gezellige en leuke dingen. Gekornig. Aanstaande, wat zeg je? Ik zeg geweldig, ja, kom je leuk. Kom je nee, ik denk dat ik er wel bij ben, want ja. vinden, dat vinden wil ik eigenlijk helemaal niet missen. Nee, dan moet je gewoon bij zijn. Leuk, joh. Dat is leuk. Dus iedereen die, die, die, die iets mee wil presenteren, want dat mag allemaal. We gaan er een leuke stuiven zin van maken. <lacht> en uh, nou ja, ik zeg het al, ik heb in de kast gesnuffeld en ik heb zeker... Uh, ik heb een hele documentaire gevonden over 11, 14 jaar Radio Veronica. Ik heb een oude programma fragmenten En ik heb ook het hele laatste uur gevonden. Dus het laatste uur eh, oh. dat uitgezonden werd. Oh, en dat, gaan, erg. En dat krijg... gaan we natuurlijk integraal uitzenden. Dat snap je natuurlijk zo wel. Ik krijg er weer kippenvel van ja. als ik daar aan terugdenk. Ja. Die ja. dag. Ik, we, we, oh, hebben het, we hebben het helemaal. En we, we gaan dat laatste oh. uur dus ook echt laten horen. We gaan echt 40 jaar terug in de tijd. We gaan zondag 40 jaar oh, terug in de geweldig. tijd. maar Naar het echte oude Radio Veronica. Met natuurlijk de beroemde DJ's zoals Tom Collins en Lex Harding... en Vaak later Tom Mulder. Uh, Rob Hout, Tieneke. Een, Joost van Joost en Draaien, ja. natuurlijk. Jan van ja. Veen. Ja. Noem het allemaal maar op. Ja. Nou, het gaat allemaal voorbij komen. Dus aanstaande zondag. U, bent, uh, u mag erbij zijn. We vinden het leuk als er ook wat publiek komt hier naar de studio. We hebben ruimte zat. Zo is het. Er staan tafelstoelen. Ja, Alles is er. Laten we kan lekker meegenieten van, uh, van uh, dat oude. Uh, dat historische moment dat 40 jaar geleden uh, Radio Veronica en Radio Noordzee de Nek werden omgedraaid door belangenverstrengeling in Hilversum. En het programma heet dan ook The Day The Music Died. En Veronica mm. zelf gaat daar ook aandacht aan besteden. Dat is een grote manifestatie in Ahoy. Uh, ook onder dezelfde titel. Dus we haken daar gewoon een beetje lekker op in. Nou, is dat niet leuk? Dat is heb dat je niet? heel goed bedacht, Ruud. Ja, dat is leuk. Ja. Is dat leuk? Ja, Heel dat... mooi. Dit is uh, Deep Blue Something. En Breakfast in Tiffany's. You'll say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 Uit de 90s breakfast in Tiffany's heet het het gaat natuurlijk over die film hè. Dus, uh, I said, was een film volgens mij. Ja, breakfast in Tiffany's. Dat was een film. Ik weet niet meer wie er gaat Dolly nu opzoeken. Wil even I weten know. wie daar de hoofdrol in speelde het is mooi, heb ze wat te doen, want dan heb ze niet in de gaten dat de volgende plaat een heig plaat is. It, said, well, the en dat ben op de dag. Oh, ja, ja mensen zitten gewoon lekker een boterhammetje te eten, man. Ja, en dan krijgen ze een heig je Ja, van die rare nummers opzetten. <laughs> ja, ja, een rare man ben je toch ook altijd hier, hoor. Vieze man. Soms van die heftige rocknummers. Ik like, heb helemaal je brood Brood moet een beetje bewegen, Ja, ja. Audrey Hepburn, hè? Ja, maar oh, was dat Audrey, Audrey en, Hepburn? Ja, oké. Okay. Breakfast in Tiffany en George oh. Peppert. Ah. Ja. Nou. Oh. Donna Summer hoor ik. Ah. Of niet? Toch? Precies. Ja. Could it be magic? It could. It could. Yeah. Yeah. Donna Summer. Donna Summer met Could It Be Magic. Prachtige plaat. Nou, deze laatste plaat voor het nieuws speciaal voor een mevrouw... die altijd staat te strijken tijdens ons programma. Ja. Nou, strijk ze. Hey. De, uh, de strijk stond te doen. Ja, Marijke. Voor Marijke, dus. Ja, oh, heet ze Marijke, oh, had ik nog een andere plaat op geweten. Nou ja, komt dan straks nog wel. <laughs> Grote wasjes, kleine wasjes van Travassi Heerlijk. En wij gaan er even tussenuit voor het nieuws, NOS nieuws van 1 uur. Tot zo. Tot zo. Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9